Vijf uur, Joris Stubinitski met het NOS-journaal. Amerikaanse politici hebben nog een uur de tijd om het eens te worden... over de begroting van volgend jaar, anders gaat de geldkraan dicht. Dan sluiten veel overheidsdiensten en blijven honderdduizenden ambtenaren thuis. Meestal verloopt het goedkeuren van een nieuwe begroting zonder problemen... maar nu hebben de republikeinen de stemming verbonden... aan het uitstel van delen van de zorgwet van president Obama...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 Het weer, vandaag zonnig en droog. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen ook nog droog. Donderdag en vrijdag kans op regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Miranda van Holland. Een bijzonder goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Dit is de Nacht. Het komende uur van deze 1 oktober zit vol met allerlei leuke onderwerpen. Zo bel ik de komende 60 minuten even met iemand in Kosovo, maar ook in Griekenland. En praat ik met Merel Westrik over de ontbijtlunch met ouderen. Opnieuw in het kader van Nationale Ouderendag. Zij zal daar gaan voorlezen. En ik neem een kijkje terug, terug in de tijd... Goede tijden, slechte tijden. Mag ik begin met wat muziek? Paul Conte, dit is Happy Feet. Wat leggerij. je? Welk boek in je je? En zet je perderij in het di un amaro autore?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 Fiet-Paule Conte in het laatste uur van dit is de nacht. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. geval ga ik bellen met Griekenland met Roosmarijn. Uh, Roosmarijn, en dan krijg ik iets moeilijks. Mavrikoe Zevenhuizen. Klopt. Zei ik dat goed, Roosmarijn? Je zei het prima. Heel goed. Wat, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Griekenland. Uh, veel in het de nieuws deze week. Voor het eerst sinds 1974 uh, is er een leider opgepakt. De leider van de Gouden Dageraad. Met nog 16 andere mensen. Uh, want zondag heeft de tweede man zichzelf ook aangegeven... naar aanleiding dan een moord op uh, een, wat genoemd werd telkens een linkse rapper. Mm -hmm. En dan bedoelde ze niet linkshandig in dit geval. Uh, dat gebeurde op 18 september. Uh, wat betekent dit nou allemaal in Griekenland? Want wij volgen het een beetje op een afstandje. Maar wat is er precies aan de hand daar? Nou, het land staat in ieder geval op zijn kop. En dat mag ook. Uh, maar het is iets wat al veel langer terug had moeten gebeuren. Want het, uh, het schijnt wel een politiek, uh, politieke moord te zijn geweest... Ja. Naar aanleiding van een discussie die uh, Pavlov Visas, dat is een, een jongeman van 34 jaar... Uh, na aanleiding van een, een, een uh, wedstrijdje wat ze keken... in een cafeetje met zijn vriendin... een, een groepje anderen hebben gehad met iemand van de Gouden Ja. Maar zij hebben uh, direct, ze voelden zich waarschijnlijk beledigd, hebben anderen gebeld. En dan verzamelen ze zich direct met 20, 25, 30 man. Het, het ligt dus dat nummer, niemand zegt precies wat het is, maar in ieder geval tussen de, de 20 en 30 man. En uh, hebben hem dus in een hoekje gedreven en vermoord. Maar dit is niet uh, de eerste keer dat. Uh, dit gebeurt, er is twee jaar geleden is er een Irakees vermoord, ongeveer twee jaar geleden. Mm -hmm. uh, elke dag worden de immigranten mishandeld, maar ook zwaar mishandeld. Uh, er is dit jaar nog een Pakistanse jongen van 27 jaar vermoord. En dat is dan allemaal klein nieuws. En nu er een Griek is vermoord, is het ineens staat het land op zijn kop. En yeah. ik ben er heel blij om. Niet dat die jongen vermoord is, maar in ieder geval betekent zijn moord wat, maar... Al die andere dingen die er zijn gebeurd, dat heeft de regering ook geweten. En ik vind het heel treurig dat er nu pas wordt ingegrepen... en nu eindelijk pas wordt ge iets gebeurd. Maar merk je dan nu ook dat die, die oude moorden dan, dan nu boven tafel komen? Dat ja, ja, dat aan wordt allemaal opgehaald. Ik bedoel, het, het zijn wel berichten geweest op het nieuws... Ja. maar lang niet zo groot nee, nou en ja. lang niet met die consequenties die het nu heeft. En nee. dit had al veel langer mogen gebeuren. Het is, ik roep al heel erg lang dat dit een hele georganiseerde bende is... die zichzelf een partij noemt. Uh, en dat is een heel groot gevaar is voor dit land, nog, nog een, een groter gevaar zelfs dan uh, de crisis. En het heeft daar absoluut mee te maken, ik bedoel het is een ontwikkeling die daardoor is ontstaan. Maar um, fascisme, dat is iets wat in het verleden natuurlijk uh, vernietigend heeft gewerkt en dat kan het weer doen. Hoe komt het dan dat het zo'n uh, zo hernieuwde aantrekkingskracht uh, uh, heeft in deze ja ook ja alleen maar de geschiedenisboeken op na te zoeken en, en, en, en terug te gaan naar alles wat we op de middelbare school hebben geleerd. Bedoel, de crisis een economische crisis is een voedingsbodem voor fascisme dat is overal zo. Mm -hmm. en uh, je kunt ook kijken dat in de rest van Europa dat recht aan aanhang wint, dat mensen zich proberen te groeperen. Uh, alles wat er wat er in een crisis gebeurt, uh, dat gebruiken ze, zeker de Gouden Dageraad. Om een kwetsbare groep mensen die door dus de crisis getroffen worden um, ja, te benaderen en, en, en, en in, in te komen. En de Gouden raad maakt ook zeker gebruik van propaganda. En helaas zijn er uh, meerdere mediakanalen ja. uh, die, die uh, hun ook echt uh, zendheid geven. En uh, waar journalisten helaas niet onafhankelijk uh, het nieuws geven of in een praatprogramma hun uh, mening afveilig houden. Maar dus echt ook. ...min of meer uitkomen uh, voor de gouden dagenraad. En, het, en zelfs nu hierna, want ik heb juist twee kanalen uh, uh, heel erg goed gevolgd... ...waarvan ik zeg dat zij die zijn in rechtshanden, zijn privékanalen... ...maar er, ja. daar kijken heel veel mensen naar... Uh, maar die, die uh, hebben dus inderdaad gewoon alles geprobeerd te vergoeilijken, zelfs de arrestaties, dat die eigenlijk illegaal waren. Want mm. het is niet door het hoogste rechtshof goedgekeurd, maar uh, het is politiek georiënteerd en het is een koep tegen de Gouden dageraad en uh, niet andersom. Dus het, het, het, het, het is heel lastig en er zijn mensen, je hebt natuurlijk een hele grote grijze massa, die niet altijd helemaal voor zichzelf nadenkt en, en met Allerlei winden meewijden. Nou ja, en die en, gevoel is juist heel kwetsbaar. En er, want, er ook vanuit gaat dat, dat wat je in de media er hoort, hoort waar is. Ja. Absoluut. En dat is, dat is heel, heel, heel gevaarlijk. Heel gevaarlijk. Maar nu er de, nu de, dus een, een, een opnieuw een moord is gepleegd. In dit geval dus op een, op een Griek uh, uh, Pavlos Visas, het jongen. Mm. Maar um, dat, verandert dat iets? Is er daardoor, wordt er nu wel ja, nou ja, kritischer naar de Gouden Dagen had gekeken? Ja, uh, dat wel. Ik bedoel, het, het land op zijn kop, de media was ineens allemaal. Heel erg tegen de Gouden Dageraad, wat eerst echt kleine stukjes in nieuws waren. werden nu echt heel groot uitgelicht. Al het, heel het verleden van de afgelopen jaren, alles wat ze hebben gedaan, dat kwam allemaal op tafel. Ja. Dus tuurlijk, er zijn wel wat ogen geopend. Maar uh, helaas niet zoveel uh, als wat ik heb gehoopt. Ze zijn gedaald in de peilingen, dat absoluut. Maar... Um, er, zijn, er zijn een hele grote groep mensen die niet naar het nieuws kijken... maar alleen maar um, uh, op straat met elkaar praten over hetgeen er gebeurt. Mm -hmm. En uh, ja, de Gouden Dagenraad, het zijn niet de, de, de groep mensen die erop stemmen. Ik bedoel, het is een groot uh, deel proteststemmen. Maar um, de harde kern is wel iets gegroeid. En die hebben best wel veel controle op straat... Mm -hmm. uh, het, het, um, ze maken ook gebruik van angst, want het is een groep die dus als je tegen hen ingaat, ze schruwen geweld niet. Dus angst is wel iets wat, uh, wat ze gebruiken om um, mensen te intimideren en nog steeds voor hun partij te, te krijgen. En ben jij wel eens bang? Uh, hier op straat niet, maar absoluut voor de ontwikkelingen in dit land. Ja. En, en, en deze, deze gespannen situatie, heeft die ook eh, gevolgen voor andere eh, rechtsextremistische groeperingen binnen Europa? Dat die bijvoorbeeld deze ontwikkelingen in de gaten houden? Uh, nou ja, ik, ik weet dat van? de Gouden Dageraad uh, ook uh, sites heeft in andere landen. Dus uh, um, Italië, daar heb ik, want ik heb wat onderzoek ook gedaan. En mm. uh, uiteindelijk ben ik gesteund op een, een, een Gouden Dageraad-site in Italië. Maar Italië zelf uh, overheerst volgens mij ook een rechtssentiment. En als je kijkt naar, uh, naar het noorden van uh, Europa, die door de crisis ook enigszins getroffen zijn, maar ik gebruik dat. Op deze manier, omdat ik natuurlijk in het hart van de crisis zit en ik ja. uh, weet hoe zwaar het kan zijn. En dan is het in Nederland nog een peulenschulletje. Uh, maar ik weet dat het relatief gezien daar ook crisis is. En uh, rechts gebruikt dat ook om zich te, uh, te um, ja, manifesteren. Ja, en uh, je merkt dat Le Pen uh, samen met de PVV en het Vlaams Blok een, een front wil gaan vormen in het Europese parlement. PVV, uh, Geert Wilders, die heeft dat al eerder geprobeerd om he hen te benaderen. En nu is het andersom. Nu heeft Le Pen dat gedaan. Nou, dat is ook een, een, een nare ontwikkeling. Ja. Dus ik ben er helemaal niet gerust op dat, dat, uh, uh, dat het in Europa allemaal op een gegeven moment uh, wel goed komt. En dat de crisis wel weg hebt. We moeten heel erg op ons hoede zijn. Iedereen. In Noord- en Zuid-Europa. Uh, uh, Roosmarijn, ik ben het met je eens. En dank je wel hiervoor uh, wijze woorden, zware boodschap zeg. Het is een hele zware boodschap, mm -hmm, ja absoluut. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, nemen we zeker mee, dank je wel hiervoor. En um, ja, heel veel sterk tegen je klant. En als er iets verandert, dan horen we dat natuurlijk graag van je. Oké, okay, dank je wel. Dan, graag gedaan. Uh, ik wens je een hele fijne dag. Is goed en is gelijk. Dag. Dag. En van Griekenland uh, nemen we een kleine reis mee uh, uh, naar, uh, Be naar, naar, naar uh, België. Ja, ik moet even bijkomen van het nieuws. Uh, Bent van Looy, hij was uh, de zanger van uh, Das Pop. Hij uh, drumt nu uh, in de band Soul Wax. En hij programmeert ook nog eens een hele mooie muziekclub in Parijs, die het eigendom is van uh, de filmmaker David Lynch. En hij heeft die ook nog eens tijd gevonden voor een solo-project. En daar komt deze plaat vandaan. Flowers and Balloons, Bent van Looy.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 Nothing in the there's nothing in the scene. there's nothing in the scene. there's nothing in the scene. Band van Loy Flowers and Balloons. Uh, zojuist bevonden ze bij ons even in, in Griekenland en daarna een sprongetje maken naar Kosovo. Een hele goede morgen, Stefan van Dijk. Hele goede morgen, Miranda. een klein sprongetje, ja. Ja, het is deze keer niet zo heel ver. Ik bedoel, nee. bedoel, ik, volgens mij, de laatste keer dat we elkaar spraken... Uh, ging ik daarna door naar Thailand. Dus dit, dit, dit is een kippen eindje. Klopt, het is, uh, het is een uur of zes rijden, dus dat is ideaal. Hoe goed is het met je, Stefan? Heel goed, dankjewel. Heel graag. Ja. Nee, het gaat uh, erg lekker. Ik geniet uh, nog steeds en uh, privé met het werk gaat het hier uh, heel goed. Dus uh, ja, ik ben heel gelukkig. Dankjewel. Ja, ik, ik mis je nog altijd een klein beetje. Want uh, voor de vaste <laughs> luisteraars, die hebben dat misschien wel eens een keer meegekregen. En nog niet zo heel lang geleden waren uh, Stefan en ik uh, uh, collega's. En uh, werkten wij in uh, dezelfde uh, ruimte bij de evangelische omroep. En op een dag zei Stefan, uh, ik ga een hele moeilijke taal leren en ik ga hier weg. En dat deed je. Ja. Nu zit je dus in Kosovo, een heel jong land. Vijf jaar na de onafhankelijkheid. Je werkt daar voor Stichting De Brug. Maar vertel me nog eens een keer, wat doe je daar precies? Ja, Ik ben daar verantwoordelijk voor de PR en communicatie. En dat komt uiteindelijk op neer dat allerlei projecten die ze doen... met, met de zwakkeren van de samenleving, om het even zo te zeggen... ik moet zorgen dat die projecten... Er worden gecommuniceerd naar de buitenwereld. en vooral naar Nederland. want daar zijn heel veel mensen die giften geven aan die organisatie. En uh, aan het 2013 moet je natuurlijk goed laten zien wat er gebeurt met het geld. En dat is dan uh, mijn ding. En zo maak ik uh, van tekstjes tot uh, filmpjes, et cetera. Dat is erg leuk. Ja. En ik weet toevallig dat je dat heel goed kan. Dus dat komt dan helemaal goed. Um, Kosovo bestaat nog maar vijf jaar. Uh, uh, en ik heb begrepen dat er nog wel eens wat moeilijkheden zijn. betreffende de, de erkenning van het land. Uh, hoe werkt dat precies? Klopt, hè? want uh, Kosovo bestaat pas vijf jaar en om politieke redenen zijn er landen die uh, eigenlijk niet erkennen dat het onafhankelijk is. Nou, het uh, grootste voorbeeld is uh, Servië, want zij zien Kosovo nog steeds als uh, hun provincie, hoewel dat wel langzaam aan het veranderen is. Um, en, maar er zijn heel veel landen op de wereld uh, die uh, vroeg of laat zeggen van uh, wij, zien, wij zien jullie ook als onafhankelijk land. En toevallig, vorige week, waren er drie landen van drie verschillende continenten die uh, aan de lijst werden toegevoegd. Die staat nu op 106 uh, VN-landen. En dat gaat dus uh, uh, de goede kant op. Uh -huh. Alleen, uh, uh, in de digitale wereld uh, gaat het uh, uh, wat langzamer. En dat is wel, uh, wel een hele grappige trend op dit moment. Ho wat bedoel je met de digitale wereld? Gaat het wat langzamer? Nou ja, je kunt hebben dat, uh, dat er uh, hele belangrijke landen achter jouw onafhankelijkheid staan. Zoals? Maar um, ja, iedereen zit dagelijks achter sites als uh, Facebook, Google, uh, LinkedIn. Ja. En um, als je als Kosovaar aangeeft van, joh, ik woon in Kosovo... dan kun je heel vaak Kosovo niet vinden in het uh, zogenaamde drop-down menu... van alle landen die er zijn. En eigenlijk uh, dan word je dus door uh, grootheden als Amerika, Nederland, Duitsland erkend, maar eigenlijk zegt zo'n belangrijke website van, ja, jouw land bestaat eigenlijk niet... En um, daar is nu Kosovo een initiatief uh, voor-slash-tegen begonnen. Mm -hmm. um, er zijn allemaal websites waar um, de pijlen op zijn gericht. En met, het hulp van, uh, met de hulp van het publiek worden websites overtuigd... dat ze Kosovo uh, moeten opnemen in hun lijst met landen. En um, op zich gaat dat uh, wel erg grappig. Want uh, bijvoorbeeld LinkedIn, ik noemde het net al... en Google, die hebben uh, recentelijk aangegeven... Nou ja, dat ik eigenlijk heel goed, um, daar, daar gaan wij mee aan de slag. En binnenkort staan jullie dus ook gewoon op de lijst. En bij LinkedIn weet ik dat ik al netjes kan invullen... dat ik in Kosovo woon in plaats van een buurland... wat je normaal gesproken moet kiezen. En uh, dat is op zich een hele grappige actie. Um, maar, um, nou, ik zit eventjes te denken. Zijn er nog hele grote partijen die dan zeggen... nee, daar gaan wij niet aan meedoen? Ik bedoel, op een gegeven moment gaat nou. er iedereen om. Nou, tot nu toe, uh, nou, klopt. Maar het is, uh, uh, eigenlijk zijn ze pas uh, uh, enkele maanden bezig. Dus die, die zijn er nog steeds. En je kunt ook, uh, nou, de, het grote voorbeeld is Facebook. Die zeggen overigens niet van, joh, uh, je hebt pech. Maar uh, ja, waarschijnlijk duurt dat dan altijd een tijdje. Ja. Maar dan kun je, à la Amnesty, kun je dan een uh, mailtje of whatever sturen naar Facebook. Dus uh, van onderop wordt er dan uh, wat druk achter gezet. Maar er zijn ook heel veel andere uh, sites waar je misschien niet zo 1, 2, 3 aan denkt. Die is, maar... Um, ook in Nederland zijn er heel veel websites die eigenlijk, ja, kun je eigenlijk tussen aanleidingstekens zeggen, Kosovo niet erkennen, Omdat ze niet in hun lijst met landen staan, terwijl er dan honderden andere landen staan. En soms de, de gekste landen. Maar levert dat bijvoorbeeld ook uh, dan administratieve problemen op? Voor jou? Ja, soms wel. Kijk, als ik bijvoorbeeld. Um, nou ja, Kosovo wordt bijvoorbeeld door Nederland gewoon erkend als een onafhankelijke staat. Wat dat betreft net zoals de van Spanje. Uh, maar um, als ik bijvoorbeeld een rekening wil openen als Nederlander in het buitenland. Nou, dat kan met heel veel banken, zoals ING, Rabobank, AFN. Ja? Um, dan heb ik een probleem. Want um, ik kan, als ik zeg, nou, ik wil, wil rekeningen openen. Waar woont u in het buitenland? Oh, welk buitenland dan? En dan heb ik een lijst met de gekste landen. Maar Kosovo staat daar niet bij. En dat is gek, want ik kan dan dus niet Rekeningen open als ik gewoon de waarheid vertel aan ze. En um, ja, dat is eigenlijk heel gek, want zo bestaat al vijf jaar. En um, ja, daar heb ik dan dus ook recentelijk uh, um, dus heb contact mee gehad met de verschillende banken, hoe ze dat, uh, hoe nou de vork in de stil zit. Ja, je zult toch ook niet de enige zijn die daarmee te kampen heeft. Uh, ik weet het niet. Kijk, Sommige mensen die ondervinden het probleem en die, uh, die denken, nou ja, vervelend. Uh, of, of ze zijn al zo gewend dat, dat, dat een land als Kosovo een soort dan tweede is. Uh -huh. uh, eerlijk gezegd vind ik dat uh, niet helemaal goede houding. Dus ik heb contact gehad met de verschillende banken. En daar hebben verschillende banken gezegd van, joh, nou inderdaad, dat is gek. Uh, wij gaan er wat aan doen. En binnenkort uh, staat Kosovo gewoon tussen de andere landen. Um, ING, um, uh, nou ja, een vettige bank waar ik zelf ook klant van ben... Uh, daar heb ik al meerdere keren contact mee gehad. En eigenlijk tot nu toe weigerden ze om Kosovo op te nemen in hun lijst met landen. En elke keer is er een andere reden voor. Um, vast soms hele goede redenen. Maar ik denk, ja, het is toch, toch puur een kwestie van een landje toevoegen. Ja. En jullie overheid, je bent de bank in Nederland... en jullie overheid erkent Kosovo gewoon land... maar jullie zeggen eigenlijk dat het een soort... Ja, weet ik het wat. Terwijl er wel, Kirgizië, uh, Palestijnse gebieden, Montenegro, ja, die staan allemaal wel in die lijst. Grappig. Maar wat, welk land vul je dan in, als je die voor in kunt vullen? Ja, nou ja ik, ik vul niks in, want ik, ik word geen klant van een bank waar ik het land niet kan invullen. Uh, en om, uh, ja, eigenlijk uh, principiële redenen, maar ook... Praktisch, want ja, dan moet je bijvoorbeeld Servië invullen. Wat vroeger Kosovo was onderdeel van Servië. Uh -huh. Maar ik denk niet dat de postbode een poststuk gaat bezorgen, waar maar de, uh, de ja, aardappij op tafel. ja, Ja, ja, ja, ja, dus ja een hele, hele een hele Oh, oh, oh. Nou ja, ik begrijp het. Nou, ik wens je heel veel succes met je, met je missie. Want volgens mij ben je wel redelijk gedreven, Stefan, om uiteindelijk iedereen zover te krijgen dat Kosovo ook digitaal overal erkend wordt. Absoluut, het is een, een, een prachtig land en uh, elke dag gaat het hier een beetje vooruit. Dus uh, uh, niet meer dan normaal, zou ik zeggen. Vind ik ook terecht. Stefan, het was goed je even weer te horen en uh, tot de volgende keer. Dankjewel. En ik wist je ook nog elke dag, hoor Miranda. Oh, kijk, dat wilde ik gewoon even horen. <lacht> hey, Goeien Dank je, Stefan. Tot ziens. Dag, dag. Uh, het is de 1 oktober, het is een nieuwe dag. De eerste dag, bedenk me nu weer, van uh, de nieuwe maand. Um, wat gaat deze dag u brengen? Wat zijn uw plannen voor vandaag? Hoe gaat u de 1 oktober doorbrengen? Laat het me weten, dat kan via de telefoon 0800-1121. Ik verzamel namelijk gewoon even wat verhalen van Radio 1-luisteraars. Wat zijn mensen vandaag van plan? Wat staat er op de agenda voor deze 1 oktober 2013? 0800-1121. Of stuur een mailtje naar nacht@eo.nl. Of een twittertje naar hashtag ditisdenacht. Ik nacht. een klein, klein mini-onderzoekje onder luisteraars even kijken... wat er uh, vandaag allemaal gedaan gaat worden. In ieder geval gaat u nu naar een uh, stukje muziek luisteren.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 Girl, I used to love you. Place no one else above you. I've seen. Gave you everything nobody that I own. Girl, you can't come back here. Ain't nobody home. Nobody home. Watch a full of when you went on your way. Girl, I hope and pray that...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 Oh, you can back me, baby. Mm -hmm. But it still ain't nobody home. Ain't nobody, mm -hmm. nobody, nobody baby. Ain't nobody home. terugplaat, Bibi King en Ain't Nobody Home. Het is 1 oktober, ik zeg dat heel vaak, omdat 1 oktober is voor mij winterdekbeddag. Ja, maar volgens mij herkent iedereen nu wel wat ik zeg. Dit is het moment dat je s'nachts wakker begint te worden en denkt... oh ja, dat zomerdekbed, dat moet eraf. Er moet nu een winterdekbed op. Dus ik heb uh, heel slim, want ik ga straks uh, naar mijn bedje... want ik heb de hele nacht hier gewerkt op Radio 1. Maar voordat ik ging, heb ik lekker het winterdekbed er al opgenomen. Dus ik kan straks mijn winterdekbeddag beginnen. Want het is 1 oktober, dan is het tenslotte de hoogste tijd daarvoor. Maar wat zijn uw plannen voor vandaag? 1 oktober, wat staat er bij u op de agenda? Dat vroeg ik zojuist. En daar komt een telefoontje op binnen. Een hele goede morgen met Miranda. Met Rogier, goedemorgen. Hallo Rogier, hoe gaat het met je? Moi. Moi. Ik, ik begrijp dat jij Moi. een heftige dag voor de boeg hebt. Helaas wel, ja. Wil je me vertellen wat er aan de hand is? Uh, de vrouw die vorige week is over de, bij de aanslag in Nairobi... Ja? ...die... Wordt morgen uh, begraven. Althans, de uitvaart is ja. morgen. Ja. Ja. En jij uh, bent. En, een vriend of een kennis van haar? Een vriend van haar. Oh ja. Goh, heftig. Man. En dat is. En wordt een hele heftige dag, denk ik. Ja. Ja. Hoe bereid je je voor voor zo'n dag, ook hier? Niet. Kun je nieuw voorbereiden? Nee. Dit is uh, een, een, een dag die ja die niemand kan moeten meemaken. Nee. Nee. Ja. Ja dat uh, ja dat wordt mijn dag morgen. Ja, heftig man. Ja, vooral. Ik weet niet zo goed wat ik daar nou op moet zeggen, Rogier. Dat is heel lastig in mijn vak, want ik word betaald uh, per woord. Nee, dat is niet waar, maar uh, wel om te praten. Maar ik, ik sta wel hiermee een beetje met mijn, uh, met mijn mond voor tanden. Ja, dit... Uh, hier nog Ja. Hé, hey, het enige wat ik kan doen is je heel veel... Uh, heel veel sterkte wensen morgen en... Uh, ja, dat is het. Ja, dankjewel. En uh, dat het uh, hopelijk uh, een keer de laatste keer mag zijn. Uh. Je bedoelt dat je naar een, uh, naar, naar een, uh, een uitvaart moet? Of, of... Nou, nee, dat het de laatste keer mag zijn. Dat, dat ze maar louter gewoon ja. zoiets uithalen. Ja. ja, ik heb het idee, Rogier, wil... dat het niet wat... de laatste keer zal zijn. Nee, helaas niet. Nee. Uh, is het zinnig? Nee. nee. Heeft het nut? Nee. Uh, worden zij daar in, in, in gesterk met hun geloofsovertuiging? Nee. Uh, het is volledig nutteloos. Ja. Het is echt letterlijk volledig nutteloos. Waarom? Ja, ik heb daar geen antwoord op, Rogier. Echt niet. Nee. nee. Geen enkel idee. Echt niet. Uh, nee. Rogier, ik ga even een, uh, een rustige plaat draaien. Alsjeblieft. Ja. Uh, mooie ik... nagedachtenis aan haar. Ik ga iets moois draaien van een band die heet. Uh, ja, het is, de bandnaam is een beetje naar. Ze heet de The Civil Wars. Um, maar het is wel echt hele mooie muziek. Het is niet echt een uh, passelijke band. Nee, nee, is het niet. Maar het liedje is wel echt heel erg mooi. Dat heet From This Valley. En uh, ik zie nu ook mijn technicus heel hard ernaar zoeken. En die heeft het gevonden. Het is, uh, het is prachtig. En uh, Rogier, nogmaals, heel veel sterkte. Dankjewel. Dag. Doei. And I will run down to the sea Like my high longs for an ocean To wash down Smiling face I will pray Oh <laughs> Soap. Je weet nu waar het over gaat. Goede tijden, slechte tijden. Al jaren en dag een, een, een vast nummer op de Nederlandse televisie. Ik ga bellen met Ron Godschalk. sinds 2000 als scenario schrijver en hoofdproducent verbonden aan deze legendarische soap kunnen we wel zeggen. Ron, hele goede morgen. Goedemorgen. Hallo. We hoorden een aantal uh, uh, verschillende uh, uh, leaders... uit ja. verschillende periodes. <laughs> mooie, mooie mashup gemaakt. Een overgang naar de vorige beller, maar uh, ja. Ja, dat, dat is het zo. Maar dat is ook wel een beetje de realiteit van, uh, uh, van radio. Ja, goede tijden, slechte tijden. Het wordt uh, er allemaal bij. Ja. Ja. Um, welke lieden vond jij het mooist? Um, ja, de mooiste vind ik misschien toch wel de eerste. Gewoon omdat het de eerste is. Ja. En uh, wij altijd trouw zijn gebleven aan die eerste lier. Ook al zijn er natuurlijk dingen in aangepast. Maar... Uh, ja, meest nostalgisch is toch wel de eerste. En ja, dat heb ik Want ook, ook? Ik keek, vijf, of, sorry, keek 23 jaar geleden. En uh, ja, nou ja, daar hoort die eerste lieder bij. Ja, ja dat, dat, <laughs> en als ik die eerste hoor, dan denk ik aan Helen Helmink. Ja, nou, daar eindigde de eerste lier ook mee. Ja, dat weet ik wel. Dat was mooi aan de waterkant. Ja. <laughs> Marloes Fluidsmaan, die allereerste liedje. Maar Dan weet je meteen uh, wat mijn favoriete uh, uh, GTST-karakter was van de afgelopen jaren. Maar uh, uh, ja, wie was ja. jouw favoriete soapkarakter? Oh, mijn favoriete soapkarakter, nou dat zijn er vele. Sterker nog, dat zijn ze allemaal, en dat ging... Dat zit heel stom, want dat geloof uh, ik dan weer niet. Veel te politiek maar... correct. Ik geloof <laughs> nee, het ja, het maar ook. toch is het zo. Want nee. ik kan toch alleen maar schrijven voor karakters die je leuk vindt. Zeg dan gewoon Ludo. Gewoon, omdat <laughs> hij zo gemeen is. Nou, wel zeker een van de favorieten. Ja. En ook uh, het, mijn favoriete van vroeger was Dian Alberts eigenlijk. Oh ja, die was ook een beetje ja. evil, toch? Ja, ja was toen, toen ik keek was dat wel mijn favoriet. Trouwens ook toen ik ervoor voor schreef later, maar uh, ja... Oké, okay, die Jan Alberts, die heb okay, je. Oké, okay, die hebben we dan. Heel prima. Uh, jij schrijft... Uh, maar um, Stop jij nu ook dingen van je dagelijks leven erin? Dat vraag ik me dan af op zo'n moment. Dat je denkt, nou, oh, dit is een mooie verhaallijn. Dat doe je altijd volgens mij als schrijver. En uh, ik denk ook als acteur. Of je neemt altijd iets mee... Uh, van wat je herkent uit je eigen leven. En uh, Goede Tijden gaat over thema's uit het leven. Uh, Relatieprobleem of, of wat dan ook. Uh -huh. En die, die hebben we natuurlijk allemaal wel gehad. Niet zo vaak, maar uh, ja, volgens mij leg je er altijd iets in van jezelf. Dat kan niet anders. Ja. En het is wel eens voorgekomen dat ik zelfs voorbij zag komen op tv, toen ik nog schreef, dat je denkt van oh ja, deze ruzie heb ik geloof ik letterlijk thuis gehad. Oh, ja. dus dan wordt het bijna therapeutisch ook. Ah. Nou, dat, dat, zover wil ik niet gaan, maar ja, herkenbaar wel. Maar dan kun je, jij kunt iemand een hak zetten dus. Als en ah, nee, nee, hebben, nee, jij en ruzie hebben, jij hebt het nee, laatste nee. woord. <laughs> nou, het zal aflopen nog voordeel, een ruzie. Ja, dat denk ik wel. Ja, nee. dat denk <laughs> me Wat, wat mag, <laughs> dat is prachtig. Um, en, en welke, welke scène ben je het meest trots op in, in, van die... Van die 13. Je bent 13 jaar. Ja, maar je bent 13 jaar jij betrokken, hè? toch? Ja, ja bijna. Nou, 14 inmiddels. Nou, jou bijna 14 jaar. Wat, ja. wat, wat is de? Nou, wat het eerst in me kliffen, opkomt ja. is toch de afgelopen zomerklif. Uh, de schrijvers en ik met de schrijvers hadden zoiets krankzins bedacht als een parachutesprong, iets wat eigenlijk misschien wel onmogelijk leek. Mm -hmm. En met beeld van productie, de regisseuzen... maar ook de stylistes, iedereen daar kaart in heeft gewerkt... hebben het mogelijk gemaakt. En uh, het gevaar is altijd met zo'n spectaculaire klif... dat het uiteindelijk er niet uitziet... binnen de tijd en het budget dat wij hebben. Ja. Maar het zag er fantastisch uit. Ja. En, ja, Legt de, de lat wel maakt. weer heel hoog voor de volgende keer, hè? <laughs> ja, zeker. <laughs> maar ja, dat doen we eigenlijk dagelijks... Die lap leggen we altijd hoger. Nou ja, dat is exact. En de app natuurlijk, die, die gelanceerd werd. Ja. Om, om gewoon ook, ook de fans, de verslaafden... eigenlijk te, te blijven voeden uh, tijdens de zomer. Ja. Heel slim. Uh, <laughs> ja, heel slim. En vooral ook heel leuk. Leuk om te maken. Uh, blijkbaar ook ja. leuk om te spelen, want... het is meer dan 500.000 keer gedownload. Dat is bijna Zo. dubbele van wat we vorig jaar hadden. Dus daarmee een succes. En... Um, ja, je bent altijd op zoek naar hoe kan je nog meer uh, de kijker bedienen... of aan je binden ja. of, uh, uh, of belonen. Ja, het is mooi kijkt. Um, wat ook weer bijdraagt natuurlijk aan het succes van de serie. Ja. Juist in een periode dat we niet op tv zijn... <lacht> zijn we nog veel besproken geweest ja. dankzij de app. Blijven we dankzij de clip. en blijven prikkelen. En ja, ja, dat proberen we wel te doen, ja. Hey, en uh, kan ik nog even tenslotte een... Uh... Kun je een, een tipje van de sluier uh, oplichten? Wat, wat staat ons de komende tijd te wachten? Wat we nu nog niet weten. Oh. Even tussen jou en mij. Kom op. Even tussen jou en ja. mij. Nee ja, dat is weer heel lastig. Um, mm. Nou ja, de grote vraag natuurlijk. Wie heeft het gedaan? Wie heeft de moord gepleegd uh, uh, afgelopen zomer? Uh, ja, dat belooft wel een zeer bijzondere... Verrassende ontknoping te zijn, ja. dat weet ik zeker. Ja, daar heb je ook weer niks aan. Nee. <laughs> je, bent zo, je bent zo politiek correct. Nou, Hier achter ja, de schermen ik, wordt Laura geroepen. Ik, ik, ja, het zou zomaar kunnen. Oh. Ik, ik kan het dus niet. Ik wil gewoon ook niet het kijkplezier bederven. Dus ik ga het is gewoon ook om het te zien. Nou, dan um, zal ik je niet langer onder druk zetten. Nou. We gaan gewoon opnieuw kijken, Rowan. Oké. Hé, hoeveel jaar ga je nog mee door? Geen idee, zolang ik het leuk vind. En voorlopig vind ik het nog net zo leuk als 14 jaar geleden. Dus uh, ja, uh, blijf, blijf boeien. Dat is toch ook een gezegde. Dat als je elke dag, uh, als je het werk doet wat je echt heel leuk vindt... dan hoef je geen dag meer te werken. Ja, misschien is het ook wel zo. Dat het dat zo, zo maar waar kunnen zijn. Zo voelt het niet, heel soms wel, natuurlijk. Maar over het algemeen heb ik... Eigenlijk als het elke dag nog plezier is in mijn werk. Dus zie zie nog geen reden waarom ik zou stoppen. Nou, dan, dan zien wij uit naar, naar, naar uh, al het prachtige werk... wat we nog van hand gaan zien. Rohan, dank je wel. En een hele fijne ja, dag. Ja, jullie bedankt. Goeie Tot ziens. Dag, hotend dag, hotend dag. dag. Roan, van uh, goede tijden, slechte tijden. Ja, ik heb het toch echt geprobeerd... maar bijzonder weinig uh, liet hij los. Zometeen gaan we bellen met Merel Westrik van uh, WNL... want zij gaat voorlezen vandaag. Maar eerst een platen. Dit zijn The Daughters of Davis. Oh, mm -hmm. oh, Of Davis en Where do we go? Een toepasselijke vraag voor deze twee uh, vriendinnen. die samen in een camperbusje. heel Engeland, Schotland en Ierland doortrokken. om overal te kunnen zingen en spelen. En dat uh, werd op een gegeven moment. Uh, viel dat op. Het was er een groot uh, camperbedrijf. die de dames het en zei: Wij willen jullie een camper geven. Met ons merk erop. Jullie komen op zoveel plekken. Dat is zulke goede reclame voor ons. En sindsdien zijn die campers ineens heel erg hip onder uh, jonge mensen in Engeland. Zo kan het zomaar uh, vergaan. Dit wordt de dag van Merel Westerik. Merel Westerik is het gezicht van de ochtendtelevisie van de WNL. En hangt als het goed is dus nu aan de telefoon. Goedemorgen Merel. Ja, goedemorgen Miranda. Hallo. Hoi. Jij bent gewend om vroeg op te staan, neem ik aan? Klopt, ja. Jij ik ben. Het... Ik ben al helemaal wakker. De wekker ging gewoon weer om kwart over vier. Oh, maar Miran, vertel me dan eventjes als toch twee vrouwen. Ik wil niet heel erg tuttig gaan doen hoor. Maar hoe komt het dan dat je er altijd zo fantastisch uitziet? Nou, dat zal ik je eerlijk bekennen, Miram. Maar dat komt doordat ik uh, wel geteld een heel uur in de make-up zit. Echt? Oh, dat <laughs> ja. is het. Nou, dan blijf ja. ik nog voorlopig maar even bij de radio zitten. Hoor. Ja. Dat gaat dan toch net allemaal iets makkelijker. Merel, jij gaat voorlezen vandaag. Dit is het jaar van het voorlezen. En het is ook nog eens internationale oudere dag. En jij gaat in Amsterdam voorlezen in een verzorgingstehuis. Hoe ben je daar zo bijgekomen? Ja, ik ben dit jaar uh, door de stichting Lezen gevraagd... of ik voorleesambassadeur wilde worden. En dat betekent dat ik gedurende het hele jaar... Een paar van dat soort evenementen doe om vooral aan mensen te vertellen hoe ontzettend leuk voorlezen kan zijn. En nu ze, hebben ze de nationale voorleeslunch bedacht. En in honderden verzorgingshuizen vandaag wordt dus voorgelezen aan ouderen. En toen ze vroeg of ik daar aan mee wilde, dan dacht ik, nou fantastisch, uh, geef mij maar een boek. Ik ga zitten en ik ga lezen. Want. Ik doe natuurlijk al veel voor mijn werk, maar ik lees ook heel veel voor. Mijn neefje en nichtje bijvoorbeeld. En ik vind het voorlezen echt fantastisch leuk om te doen. Dus ik denk, ik ben erbij. Leuk. En wat ga je voorlezen? Uh, ik ga voorlezen uit een boek van Martin Bril. En dat heet uh, naar Nederland. Uh, Martin Bril is voor zijn columns uh, jarenlang het hele land doorgetrokken... Uh, om verschillende dorpen te bezoeken... En um, nou, dat, dat, heeft, dat heeft hij prachtig beschreven. Dus ik hoop dat dat boek een beetje herinneringen ook terugbrengt... Uh, voor de mensen aan wie ik ga voorlezen. Ja. Van hun tochten door Nederland misschien wel. Heb je het zelf uitgekozen, dit boek? En nou, ik kreeg het aangedragen van, uh, van iemand van de stichting... die zei, je moet eens kijken naar Martin Bril... want die schrijft echt hele mooie dingen. En ik had natuurlijk vroeger veel van hem gelezen. Ook columns in het Parool. Ja. De, al de Amsterdamse Stadskrant. Ja. En toen keek ik naar en toen dacht ik, oh, dit is top. Het is een mooi boek, korte verhalen, dus ik kan er een paar doen. Ja. Dus dat werkt goed. Dan hoef ik ook niet te beginnen aan het verhaal, omdat ik het niet kan afmaken. Dat ja, is ook een beetje ja, flauw. Ja, ja, ja. Of dat je er uh, echt twee dagen en twee nachten zit als een soort sherezade... <lacht> tot je verhaal klaar is. Als een soort voorleesmanage. Ja. Ja. <lacht> ja, ja, dat kan dan ook weer het uh, uh, uh, gevolg zijn. Herinner ja. jij je nog uh, de leeftijd waarop uh, jij werd voorgelezen? Of misschien wordt het nog steeds wel eens bij jou gedaan... Ah ja, mijn moeder was er echt redelijk vroeg bij. Mijn, mijn moeder is een lerares Nederland. dus um, Zij vertelde mij wel eens, dat kan ik me natuurlijk niet meer herinneren... maar dat ze me echt als baby al voorlas. Omdat ze niet kon wachten uh, tot ik zo oud zou zijn om het allemaal te begrijpen. Mm. En zij las echt versjes voor van Miep Diekman. Had je wielen, wielen, stap en steppen, steppen, stap. Maar ook Annie M. G. Smit met Jip en Janneke. Pluk van het Pettenflat. Um, boeken van Roald Dahl. Astrid Lindgren. Ik ben heel veel voorgelezen als kind. Heerlijk, hè? Ja, zalig. Ja, nou, herinner je dat nog? Deed je moeder dat ook als jij in bed lag? Ja, weet je, als ik in bed lag, kwam ze naast me zitten... en dan mocht je onder zo'n verhaaltje mocht je dan in slaap vallen. Het allerlekkerste voorlezen vond ik als ik een beetje ziek was. Dan kreeg ik oh. wel eens een bedje op de bank. Dat was dan heel speciaal. Mocht je met je dekbed en je kussen op de bank liggen... en dan ging ze naast me zitten en dan voorgelezen worden. Nou, dat oh. was echt het sub. En Miro, als ik jou vraag, doe wie zou jij uh, zelf nu nog als, als volwassen vrouw nog eens een keer voorgelezen willen worden? En uit welk boek? Mag je cool. iedereen kiezen? Mm, nou, ik probeer mijn vriend er wel eens toe te verleiden om me voor te lezen. Dat ja? heeft tot op heden weinig succes. Cool. Maar wie vind ik nou wie echt. Met een man, een, ik zou een leuke man met een hele mooie stem en verdenken. Mm. Oh, dat vind ik moeilijk. Dat vind ik moeilijk. Dat is dan namelijk een heel mooi cadeautje om een keer te vragen. Voor je verjaardag of iemand een keer een uur komt voorlezen. Dat is zeker een mooi cadeau. Ja. oh maar dan dat vind ik wel zo'n bijzonder cadeau. Dan moet ik er misschien iets langer over nadenken... tot ik een goede stem heb. Ja, voordat maak. je iets zegt waarvan je denkt... oh shit, nu zit ik met Ron, oh, ja. eh, Ron <laughs> Brandstede op mijn bed ja, ja ik, ik wil trouwens de, de voorleescapaciteit van Ron Brandsteden niet onderschatten hoor misschien zijn nee, we al wel uh... niet in nee nee dan gaat Nee, doet hij dat prachtig doet hij dat prachtig hij heeft natuurlijk <laughs> wel een, een prachtige stem um, en heb je, her, ben je een herinnering aan, aan een, een lievelingsboek ja ik vond de Gebroeders Leeuwenhart van Astrid Lindgren echt prachtig en uh, nou ik weet wel ik vind het een lievelingsboek even 100 jaar eenzaamheid van ja. Marques. Aha. Nou, als ik dat voorgelezen zou kunnen krijgen... Ja, maar dan kom ik naast je liggen in bed, Merel. Ja, oh. Echt. Maar dan liggen we er wel een tijdje. Dat denk ik ook. Dat duurt eventjes. Dat, ja, dat zit er we wel op 600, 700 pagina's. Ja, ja, ja, Ik wens jou een hele fijne voorleesdag. Ik vind het heel tof dat je dit doet. En uh, nou ja, ik neem aan dat de mensen er bijzonder van gaan genieten. En, uh, en jij zelf waarschijnlijk ook. Dat hoop ik ook. Ik ga er in ieder geval heel veel plezier aan beleven. Fijne dag, Merel. dankjewel hè? Ja, hetzelfde. Dag, dag. Doeg. Gaan wij een plaat draaien van uh, Bluf, want het is oktober. Oktober overvalt ons ieder jaar. We kijken naar elkaar, naar een overvolle zomer.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 Meestal in oktober over. Je hoorde Bluff en dat was alweer de laatste plaat van deze editie. Dit is de Nacht hier op Radio 1. En na beluisteren van deze uitzending... en dat ga ik straks meteen doen zodra ik thuis ben... dat kan via eo.nl slash dit is de nacht. Uh, en daar kunt u natuurlijk ook onze livegasten nog even terugluisteren. En natuurlijk de prachtige band Spam met hun uh, uh, barbershop. Um, verder kijken we nu eventjes vooruit naar het NOS Radio 1 journaal... Straks met Lara Rensen en Marcel Oosten op Radio 1. Met onder andere deze onderwerpen. De shutdown in de Verenigde Staten van Amerika. Hoe dat precies gaat verlopen, dat gaat uh, dit duo u straks vertellen. En het einde van de pier in Scheveningen. Is dat dan eindelijk in zicht? Of is het nog af te wenden? Ook daar uh, gaan Lara en Marcel veel meer over kunnen vertellen. En tenslotte ook nog ziekenhuizen die niet op ouderen zijn ingericht. Ja, dat is toch wel een probleem. Als iets uh, ons leert deze editie van Dit is de Nacht. Dat ouderen. Ja, daar moet je wel rekening mee gaan houden hoor. Tot, uh, ik denk over in mijn geval een week of vier. Volgende week zit hier een uh, lieve collega van mij... om de nieuwe editie van Dit is de Nacht te verzorgen. Ik wens u een hele fijne 1e oktober. Niet vergeten om het winterdekbed erop te leggen. Anders is het zo koud weer vannacht. Fijne dag.